Mijn vader werd namelijk verbannen, maar die man die palmde mij in. Ah, toen ik zijn bedoelingen begreep, toen zag ik dat hij ons een bed van lauren spreide. En toen zei ik tegen mezelf, dit is een vorst. Hm. En sindsdien ben ik hem helemaal toegedaan. Is hij is al in Moskou? Hm. Nog niet. Morgen zal hij zijn intocht houden. Ja, weer. Ja, Suzanne. Wat is er? Neemt u me niet kwalijk, kapitein. Er zijn net een paar Württembergse huzaren de binnenplaats opgereden. gereden. Huh? Ze willen de paarden hier stallen. Oh, Is er plaats? Ja, niet voor hun paarden en de onze kapitein. Oh, ik, ik kom wel even kijken. Ah, blijf, alsjeblieft, monsieur Pierre. Wij moeten nog anderhalve fles leegbrengen. Oh god, wat is er toch met me. Wat ben ik voor een man... Een uur geleden was ik bereid Napoleon te vermoorden. Nu drinken en praten en lach ik met een van onze vijanden. Een paar glazen wijn, een gesprek met een aardige man... ...van al mijn vastberadenheid is niets meer over. Het is blijkbaar niet genoeg om de werktuigen van een moordenaar te hebben. Je gedachten moeten ook een bepaalde vorm hebben. Vanmorgen had ik het gekund, maar nu niet meer. Ik weet nu al dat ik het nooit zal doen... Misschien als ik wegga en niet meer met hem praat. Ah, zo, ja. <laughs> ja, dat heeft niet lang geduurd, hè. Beetje geven en nemen, dan komt alles in orde. Bah, nee, ja, ja, jij kijkt een beetje treurig, beste vriend. Hm? Ja. Mm -hmm. Heb ik u in de war gebracht? Hm? Ja, heb jij iets tegen me? Nee, nee. Oh, ah, ah, misschien is het de hele toestand, ja. Oh, maak je niet ongerust, hè? In Warschau en in Wenen lachen ze net zoveel als vroeger. En dat gaan jullie in Moskou ook weer doen, zodra je aan ons gewend bent, hè. Ik, ik zal je, je, je glas nog eens even vullen en die andere flessen eens even openmaken. Goed? Hm? Hm? Zoals u wilt. Ja. Voilà. Oh, merveur. Zeg mij nu eens of ik iets voor u kan doen. Ik voel vriendschap voor monsieur Pierre. Ja, dat zeg ik u met de hand op mijn hart. Dank u. Op onze vriendschap, monsieur Pierre. Op onze vriendschap, kapitein. Ik vind het erg jammer dat die vrouwen allemaal uit Moskou zijn weggegaan. Het zal het leven moeilijk maken. De oorlog. Dat is één ding en een heel mooi ding om in de wereld vooruit te komen. Maar het mooiste in het leven is de liefde. De liefde. Heb ik geen gelijk, meneer Pierre? Ja? Nog een uh, glas? Graag. <laughs> oh, vrouw, vrouw, vrouw. Ja. ja, ik heb mijn ervaringen gehad, hoor. dat kan ik u vertellen. Bent u getrouwd, kapitein? Getrouwd. Oh, getrouwd. Nee, mijn vriend, je moet nooit één vrouw behagen en vele anderen teleurstellen. Hè? Ja, ik praat niet over het huwelijk, mon nou ami. Ik praat over l'amour. Oh, als je die marquise eens had kunnen zien die ik in Frankrijk heb achtergelaten. Wat een vrouw. Oh, ja, het was moeilijk voor me. Nou, een, moeilijk. De echtgenoot? Was ze getrouwd? Oh, een echtgenoot zou die moeilijkheden opgeleverd hebben. Geen vijftig echtgenoten zouden mij in de weg hebben gestaan. Oh nee, het was veel moeilijker. Want zij had namelijk een dochter die... Oh, een dochter die net zo mooi was als... Ook. U hield toch niet van allebei tegelijk? Oh, mijn capaciteit voor de liefde is groot, monsieur Pierre. Ja, ik hield van beiden. Oh, en dan dat gevecht tussen die twee. Oh, wie de edelmoedigste zou zijn. De een wilde zich voor de andere opofferen. Het was roerend. Hoe liep het af? Nou, slotte offerde de moeder zich op en bood mij de hand van haar dochter. Koe, Maar u zegt dat u niet getrouwd bent? Nee, maar de herinnering aan dat voorval wint mij nog op. Laat me uw glas nog eens vullen. Graag. <laughs> Op de herinnering aan die vrouwen. Hmm. <slag> Ja, dat was er in die tijd in Duitsland toen de echtgenoot van een dame, uh, die zich aan mij gehecht had, de rol van de minnaar speelde en ik de minnaar de rol van de echtgenoot. Ja, dat was heel gek. Ja, ja maar ik vind die Duitse dames een beetje te blond, hè, als ik een beetje kritisch mag zijn. Nog een glas, monsieur Pierre? Ja. ja. Ja, dus ik praat alleen maar over mezelf. Hè. Hoe staat het eigenlijk met u, mijn vriend? Vertel me eens wat van uw affaire. Ja, ik, ik kan niet geloven dat u nooit strijd tussen liefde en plicht hebt gevoeld. Hè. Dat heb ik heus wel. Ja, vertel, vertel. Misschien heb ik een iets andere opvatting over de liefde dan u. Ja. In mijn hele leven heb ik maar van één vrouw gehouden en daar hou ik nog van. Maar ja. zij kan nooit de mijne zijn. Dat is hard. Ik heb haar sinds mijn jeugd lief gehad, maar ik durfde gewoon niet aan haar te denken... ...om twee redenen. Ze was te jong, nog een kind... ...en ik was een onwettige zoon. U? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Later, toen ik mijn vaders naam en fortuin kreeg... ...durfde ik nog niet aan haar te denken... ...omdat ik te veel van haar hield. Ik, ik plaatste haar boven alles in deze wereld. Ver boven mezelf ook. Dat is niet goed, meneer Pierre. Ja, U begrijpt hoor. het niet, hè? Och, platonische liefde. Hè? Hm? Wolken, dromerij... ...maar maar verder. verder. Toen trouwde ik... Ah. En u hield niet van uw vrouw, hè? Ik haat haar. Hoe het gebeurde, weet ik niet. Wat haar imponeerde was dat ik graaf Pierre Bezoekop was en erg rijk. Ze ah. voelde niets voor me. Bijna van het begin af was ze me ontrouw. Maar het meisje, het enige, het enige licht in uw leven. Hoor. Zij en mijn beste vriend werden verliefd op elkaar. Ah, ja. Ik was blij voor alle twee. Hij was de enige man die haar waardig kon zijn. En toen bedroog ze hem met een ander. Het oude verhaal. Nee, nee, u moet geen kwaad van haar denken was heel jong, hij was weg, dat andere was alleen maar verblinding, maar André legt hoge normen aan, zij was bezoedeld, hij kon haar niet vergeven, ik deed wat ik kon, misschien was het verkeerd van me, maar ik zei tegen haar dat als ik vrij was geweest, ik haar ten huwelijk gevraagd zou hebben, dat betekende niets voor haar, maar het kan een troost geweest zijn. Nu heeft ze met haar familie Moskou verlaten. Mijn beste, beste vriend, ik ben al trots op u te kennen. Hè? U, u bent een, een grote zeldzaamheid. Hè? Een goed mens. En eens, misschien, maar wie weet, op een dag... Nee, dan... nee, nee, dat gebeurt nooit. Oh. Gaat u weg? Nou, het wordt te laat. Hè? Ik moet eens gaan kijken of mijn mannen kwartier hebben gevonden. Ja, Gerasim zal daar wat voor gezorgd hebben. Oh, nou ja, dan moet ik maar eens even naar mijn eigen kwartier gaan kijken. Hé, eh, eh, kijk toch eens even uit het raam zeg. Kijk, uh, wat is er? Uh, mijn mannen en de bedienden hier. Ze praten en ze lachen samen. Nou, hè? ziet dat er nu naar uit... ...dat wij Fransen uh, uw vijanden zijn. Hm? Wat is dat daar voor een gloed? <laughs> is er brand? Oh, dat is niks bijzonders. Sommige soldaten zijn een beetje zorgeloos. <laughs> Het is een heel M hier vandaan, mijn vriend. Wees maar niet bang. Hè? En nou, wel te rusten, monsieur Pierre. Wij zien elkaar morgen weer. <laughs> Welterusten kapitein Rambau Welterusten. Ik heb heel prettig met u gepraat En ik met u mijn vriend Bonsoir En dan te bedenken dat hij bij de vijanden hoort Die wij vreesden en haten. De vijand Ja Het is gebeurd Moskou is gevallen En toch lijkt het niet eens zo verschrikkelijk De hemel is nog mooi de schittert nog steeds. De sterren en de maan zijn helder, en Gerasim en de soldaten lachen en praten. Het goed allemaal. Wat heeft de mens nog meer nodig? En toch, een paar uur geleden was er moord in mijn hart. Ja, moord. Uh, wie zou ik ook weer vermoorden? Wie? Oh, ik ben te moe om er nu nog over na te denken. Ik moet gaan slapen. De gloed van de eerste brand, die begon op de 2 september... werd door de vluchtende moskovieten en de terugtrekkende troepen... met zeer verschillende gevoelens schade geslagen. De Rostovs brachten die nacht door Mitici, een kilometer of wat van Moskou af... en in het donker zag een van de bedienden een gloed van de tweede brand. Hé, hey, hé, hey, kijk daar eens. Zie je het? Huh? Nog een gloed. Ze hebben ons verteld dat Klei Mitici door de Kozakken in brand was gestoken... Maar, maar dat is Klemititsi niet... Het is verder weg! Het moet Moskou zijn! Ik geloof dat je gelijk hebt. God, wat een vlammen! Dat is in de Soetjevski-wijk, of anders in het Rokotki-kwartier. Waar kijken jullie naar? Niets nutten. Strak roept de graaf en dan is er niemand. Ga de kleren bij elkaar zoeken. Daniel Terechitsch, wat denk jij ervan? Is die brand in Moskou of niet? Goeie genade, ja! Het is nog droog en winderig ook. Alle kans dat het zich snel uitbreidt. Het schijnt zich nu al uit te breiden. Je kunt zelfs de kraaien zien vliegen. De heer hebben genade met de mensen die achtergebleven zijn. Oh, die blussen het wel. Wees maar niet bang. Denk je? En wie dan? Het is Moskou, broeders. Ons witte Moskou. Moskou in vlammen. God zij met ons. Sonja, dat meen je niet. Pst. Je moeder zal ons horen. Ik mocht het je niet zeggen. Maar hoe kon ze het voor me geheim houden? André, bij ons. En ik wist er niets van. Is hij erg gewond? Is het ernstig? Ja, Natasja. Heel ernstig. Maar ze zeggen dat hij beter zal worden. Oh, God dank. Ik moet hem zien. Nee, nee, dat kan niet. Oh, Natasja, niet doen. Ik heb beloofd dat ik het niet zou zeggen. Maar dat was gemeen. Wil je dat beloven? Bent u dat geweest, mama? Natasja... Waar heb je het over, kind? Het is tijd om te gaan slapen. De bedienden hebben de bed al opgemaakt. Waarom mocht ik niet weten dat André met ons meereist? Sonja, ik had jou drukkelijk verboden. Hoe kon je zo ongehoorzaam zijn? Uh, het, het leek me verkeerd. Ik vond dat ze het moest weten. We tekenen mijn wensen zo weinig voor je. Hij valt niet genoeg te verdragen. Oh, Natasja, ik wou je er niet weer aan herinneren. Dat is toch allemaal voorbij? Maar hij is gewond... Er is een dokter bij hem. Alles wat gedaan kan worden, wordt gedaan. Ik wil het er niet meer over hebben. Als je er niet op gestaan had ruimte te maken voor de gewonden, zou het nooit gebeurd zijn. Mama, ik geef een woord meer, zeg ik je. Goed, mama. Oeh. Dan begint die ellende had je dan weer te kreunen. En alles wat hij heeft is een gebroken pols. Ik doe geen oog dicht als dat zo doorgaat. Ilja... Wat vind jij ervan, dat nare kind heeft het verteld? Ilja, wat is er? Wat is er gebeurd? Moskou. Moskou staat in brand. Oh. Moskou, onze dierbare stad brandt. Oh, God. Wat vreselijk. Ja, kijk, Natasja, je kunt het uit het raam zien. Het lijkt heel Moskou wel. het is een verschrikkelijke gloed. Natasja, kijk toch. Zie hoe vreselijk het brandt. Ja, ik zie het. Je hebt niet eens gekeken. Jawel. Echt wel. Ik ga naar bed, lieve. Proberen jullie ook wat te slapen? Uh -huh. We moeten morgen weer vroeg op weg. Laten we eerst nog bidden. O genadige God, bescherm ons voor de gevaren van deze nacht. Scherm ook onze zoons Nikolai en Petja, die voor hun land vechten. Troost en verlichte zieken en gewonden, en alle arme zielen die dakloos zijn en in angst verkeren. Zie met erbarming neer op onze geliefde stad, uw citadel, en laat haar niet aan ten ondergaan, tenzij het u wil is. Want u wil geschieden, Heer, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Amen. Laat rusten, lieve. Laat rust, Elia. Slaap lekker, liefjes. Laat rusten, papa. Laat rusten, oom. Natasja, kom eens hier. Even je voorhoofd voelen. Ja, dat dacht ik wel. Je hebt koorts, Je rilt helemaal. Kom bij me liggen, straks. Nee, nu, Natasja. Alsjeblieft, liefje. Je vat nog kou. Goed dan. Maar ik wil op het stro liggen. Het is warmer als je tussen ons in ligt. Ik wil hier liggen. Laat me toch met rust. Natasja. Het spijt me, mama. Ik wou niet boos zijn, maar... Ik begrijp het, kindje. Doe maar wat je wilt. Slaap lekker, liefje. Slaap lekker, mama. Welterusten, Sonja. Welterusten, Natasja. Slaap lekker. Natasja sliep niet. Vanaf het ogenblik dat Sonja haar verteld had van vorst André's verwondingen en dat hij bij hen was, was ze vastbesloten hem te zien. Waarom begreep ze zelf niet. Ze wist dat de ontmoeting pijnlijk zou zijn, maar dat overtuigde haar er des te meer van dat het noodzakelijk was. Ik moet wachten tot ze allebei slapen. Zover is het nog niet Ik hoor het aan hun ademhaling. Zou André eruit zien, vreselijk vermind. Misschien herkent hij me niet eens. Misschien heeft hij erge pijn, net als die arme adjudant. O, oh God, laat hij me wel herkennen. U? Sonja, slaap je? Sonja? Zeven dagen waren voorbij gegaan sinds vorst André was opgenomen in de zieke tent bij Borodino. De koorts en zijn verschrikkelijke wonden zouden hem naar mening van de dokter ten graven slepen. Maar tegen de tijd dat ze mitici bereikte, herstelde hij zich. Timochin, een majoor van zijn regiment, was met hem meevervoerd gewond aan een been. En verder waren er een dokter, een knecht, zijn koetsier en twee hospitaalsoldaten. Drink u de excellentie. Het zal u goed doen. Ik... Ik wil niet meer. Excellentie. Niet meer. Ik wou iemand spreken. Ik weet niet meer wie... U wacht... Ja... Natuurlijk... Timogin. Is Timogin daar? Hier ben ik, excellentie. Ga ja. zitten, waar ik je kan zien. Hoe is het met je wond? De mijne, meneer. Huh? Oh, dat gaat goed. Maar hoe is het met u? De dokter zegt dat u prachtig vooruitgaat. Uh, waar zijn we ergens? Wat is dit voor een plaats? Het is Mitici, excellentie. Een deftige familie was zo vriendelijk een groot aantal gewonden in hun rijtuigen mee te nemen. En dit is onze eerste stop sinds we Moskou verlaten hebben. Hij mag niet praten. Waarom niet? Als hij toch wil. De dokter zegt dat het niets geeft. Zoekt u iets, excellentie? Zijn er geen boeken hier? Boeken? Dat weet ik niet. Maar het is niet waarschijnlijk... Dit is maar een eenvoudige hut. Wat voor soort boek wilde uw excellentie hebben? Het Evangelie. U bedoelt de Bijbel, meneer? Zie er een voor me te krijgen. Ik heb er geen. Ik weet niet of het lukken zal, meneer. Het is hier erg afgelegen en het is al diep in de nacht. Uh, uh... Wat gebeurt hier? Wat hebben jullie met zijn excellentie gedaan? Niets, dokter. Een beetje zitten praten. Help me even om hem op zijn zij te leggen. Het verband moet vernield worden. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Hebben jullie geen gevoel? Hij heeft het bewustzijn verloren. Nou, dat is goed, want ik moet hem wel pijn doen. Geef me dat nieuwe verband eens aan. Wat stinkt die wond? Is het dodelijk, dokter? Ik dacht even dat hij wat beter was. Hij kwam zo goed bij. Jammer. Het zou beter geweest zijn als hij meteen gestorven was. Dan nou zal hij later met erg veel pijn sterven. Geef me het verbond aan. Hij vroeg al mijn evangelie, dokter. Zou u het beseffen dat het met hem afloopt? Til hem op, zodat ik onder zijn lichaam kan komen. En praat niet zoveel. Nou, voorzichtig. Rustig, rustig maar voorst. Ik ben bijna klaar. Zo. Zo is het prettig, hè? Zou... Zou u... Ja, ik heb het gehoord. Het evangelie. Nee, dat niet. Zou u kust onder me kunnen leggen? Kus of zoiets. Op... Lig ik wat makkelijk. Natuurlijk. Maar Major, haal er een vlug. Als het niet... Als het niet... Het boek. Breng het hier. Leg het onder. me. Een ogenblik. Jullie hebben geen gevoel. Eén ogenblik laat ik met jullie alleen en... Je hebt zo'n vreselijke pijn. Ik begrijp niet dat hij het nog uithoudt. Maar we hebben toch iets onder hem gelegd toen hij erom vroeg, dokter? Ach, jullie denken alleen maar aan jezelf. Is dat mijn bed daar in de hoek? Ik dacht dat u dichtbij hem wilde zijn, dokter. Maar Jot, die mogen en ik niks slapen bij de deur. Goed, goed. Maar uh, als u eruit gaat, wees dan even godsnaam stil. Kussen, dokter. Mooi zo. Til hem nu op. Ja, zachtjes aan. Zo, zo ligt u makkelijker voorst. Is dat beter? Ja. Ja, dank u. Ik ben vlak bij u. Probeer nu wat te slapen. Ja. Ik zal het proberen. Wat met me gebeurd? Ik moet het me proberen te herinneren. Ik weet dat ik gewond werd bij Borodino, Maar er is nog iets anders gebeurd. Ik lag op een tafel en ik zag iemand. Ja, het was in de zieketent En daar zag ik iemand. Anatole. Koragin. Hij had zo'n vreselijke pijn, dat ik hem wou helpen. Ik hield op dat ogenblik van hem. Omdat hij niet langer een man was, die mij onrecht had aangedaan. Maar het medemens vol pijn. Wat is er met Anatol gebeurd? Zou hij nog leven? Moet die vliegen om die kaars? Waarom probeert hij zich aan die vlam te branden? Vraagt hij om pijn? Wil hij zichzelf doden? Waar dacht ik aan? Ik ben het vergeten. Probeer, probeer het je te herinneren. De liefde die lief heeft om iets, om een of andere eigenschap, om iets te bereiken. Maar de liefde die ik voelde toen ik mijn vijand zag en hem lief had. Die liefde is het wezen van de ziel. Maar hoeveel mensen heb ik in mijn leven gehaald... En niemand heb ik meer lief gehad en gehaat dan haar. Natasja. Een kleine Natasja. Ik haat haar omdat ze mijn trots gekwetst had. Ze stuurde Pierre naar me toe om een vergiffenis te vragen. En ik heb hem met harde woorden weggestuurd. Wat was ik vreed. Geen ogenblik heb ik aan haar lijden gedacht. Haar schaamte. Haar voeging. Ik zag alleen maar dat ze mij gekwetst had. Zo'n kind nog. Zo'n kind. Oh God, wat heb ik haar slecht behandeld. Als ik haar nog maar één keer kon zien... één keer maar... in haar ogen kijken om te zeggen zeggen. Waarom zijn er al door van die geluiden in mijn hoofd? En gezichten. Ben ik dan al zo ver weg dat ik de gezichten zie waarvan ik droom? Er is nu een gezicht boven me. Het lijkt op Natasja. Gek. Als ik mijn ogen open... Is het er nog? Andrie? Vreemd. Het lijkt alsof mijn hand door de haren wordt vastgehouden. Haar warme hand. Ik weet dat ik ijg, Maar ik geloof dat ik... Kusje voel op mijn hand. Wat absurd om zoiets te dromen. Hier. Wat doet u hier, madame? Gaat u alstublieft, Natasha. Kom terug. Kom even op zoek. maar alleen. En zelfs de dokter moest toegeven dat hij van zo'n jong meisje niet zoveel flinkheid en handigheid in het verplegen van de gewonden had verwacht. Hoe de gravine ook terugschrok voor de gedachte dat vorst André onderweg in haar dochters armen zou sterven, zo kon Natasja niet tegenhouden. Met de hernieuwde innigheid tussen die twee kwam ook weer de gedachte aan de nieuwe verloving naar boven, maar niemand zei daar een woord over, Natasja en vorst André nog het minst. De onzekerheid over leven en dood, een onzekerheid die niet alleen Balkonsky, maar heel Rusland overschaduwde, sloot alle andere overwegingen uit. Op de ochtend van de 3 september werd Pierre Laat wakker. Zijn hoofd deed pijn. Hij had in zijn kleren geslapen. En hij had een vage herinnering aan iets schandelijks dat hij de vorige dag gedaan had. Dat schandelijke was zijn gesprek met kapitein Rambal. 11 oh. uur. En vandaag zei de Fransman zo Napoleon Moskou binnentrekken. Mijn god, als ik maar niet te laat kom. Nee, waarschijnlijk houdt hij niet voor de middag zijn intocht. Ik heb met pistool teruggebracht. Ja, daar is het. Maar het is te groot. Ik kan het niet verbergen, zelfs niet onder mijn jas. En bovendien, Makar heeft het afgeschoten. En ik zie geen ja. kans het opnieuw te laden. Ik zal het met de tolk moeten doen. Dat betekent dat ik dicht bij Napoleon moet zien te komen. Oh, als ik er niet in slaag om te vermoorden, dan heb ik het tenminste geprobeerd... Dat is zeker kapitein Rambo met zijn mannen. Ik wou mij dat ik niet met hem gegeten en gedronken had. Ik had me niet met hem moeten verbroederen. Maar het was zo'n aardige keel. Niemand in de gang. Als ik de achterdeur uitglip, kom ik geen mens tegen. En op straat zal niemand notitie van me nemen in deze werkmans kleren. Pierre kwam onveilig het huis uit Maar het Moskou dat zijn ogen zagen Verschilde geweldig van de stad die hij vroeger gekend had De brand die hij de vorige avond gezien had Had zich s'nachts sterk uitgebreid Hele wijken stonden in vuur en vlam De atmosfeer was vol rook En er hing een sterke brandlucht Op verschillende punten stonden schildwachten Maar Pierre hoorde en zag niets van wat er om hem heen gebeurde Jachtig, half in paniek ...droeg hij zijn besluit met zich mee, alsof hij bang was het te verliezen. Maar hij zou zijn bestemming niet bereiken. En trouwens, als dat wel zo geweest was, dan was zijn plan toch niet gelukt. Napoleon was al vier uur tevoren Moskou binnengetrokken... ...en zat nu somber gestemd in het Kremlin... ...terwijl hij vruchteloos bevelen gaf om de branden te blussen... ...zijn troepen van plundering te weerhouden en de inwoners gerust te stellen. <tie> Oh God, oh God, wat moet ik doen? Lieve mevrouw, mijn, mijn dochtertje, mijn jongste dochtertje is achtergebleven. Ze is verbrand. Oh God, kan het niet wat redden? Stil, vrouw, stil. De, de oh, zusje heeft oh, er meegenomen. gehoord. Waar zou je anders kunnen zijn? Jij was stofzwak. Jij, Jij bent hard. Jij bent het vol je eigen kind. En anderen mannen zouden het gered hebben. Oh oh, oh, oh edele heer, hou alstublieft. Wat is er dan? Ons kind, ons kleintje. Ons huis staat in brand. Maar hij moet deze dingen mee te nemen en de kinderen op te pakken. En toen zagen we dat Sofie er nog niet bij. Ze is voor brand. Maar lees de kind voor Waar is hij? Ik zal haar eruit halen als het nog kan. Oh, mijn weldoener. God zegen u. Het is net op de hoek. Aniska, wijs meneer de weg. Hier langs meneer niet zien door de rook en die vreselijke hitte. We kunnen hier niet door. Deze kant uit, meneer. Ik weet een zijstraatje. Hoe ver is het nog? Hier, meneer. De eerste van die drie huizen. Oh, oh, kijk toch. De soldaten hebben alles eruit gegooid. Ze zijn aan het plunderen. Kom mee. Er is een kansje dat we langs heen kunnen. Stop. Wat wilt u? Hier in het huis is nog een kind. Heb je geen kind gezien? Waar heeft hij het over? Het huis is leeg. Niet waar. We hebben erachter gelaten. Wacht even. Ik heb iets in de tuin horen schreeuwen. Misschien was dat het kind waar die man naar zoekt. Waar? Waar? Daar. Onder die bank. Pas op. De balken. Ze komen er. Daar gaat er weer heen. Probeer het maar niet. De idioot. idioot. Zomaar naar binnen te rennen. Ik moet haar zien te krijgen. Ik moet één goede daad in mijn leven doen. Daar is ze. Ik kom, ik kom, liefje. Nee, ik loop niet weg. Ik kom je redden. Kom al hier. Stil maar, stil maar. Stil maar, je bent veilig. Wil niet bijten, ik had je toch. Hou je nou bedaard, hè? Je zou best aardig zijn als je maar niet zo bang was. Kom, hou maar stevig vast. Hij heeft er, Hij brengt haar naar buiten. Goed zo, Dickert. Het is jouw kind. Meisje, hè? Goed zo. Nou, zijn blij dat je er gevonden. Waar is dat dienstmeisje dat bij me was? Ik weet niet. Ze is weggegaan. Achteruit Achteruit nou. Het huis zakt in elkaar. Gelaten. Ik moet ze vinden. Was, was het hier? Nee, nee, het was een plein geloof ik. Het lijkt allemaal zo bekomers. Stil nou maar, klein. Stil nou maar. Ja, mooi zo. Mooi zo. We zullen je mama en je papje heus wel vinden. Ja, dit, dit is toch het plein? En daar zaten ze. Waar zijn ze nu? Ze kunnen toch niet weg zijn en jou zomaar achterlaten? Zoekt u iemand, meneer? Ja, een familie. Ze zaten hier met hun andere kinderen. Ik heb dit kind uit hun huis gehaald. Het was achtergebleven. De vrouw droeg een zwarte mantel. Dat moet het een omveer of zijn? Nee, nee, nee. Die zijn vanmorgen weggegaan. Een uh, zwarte mantel, zegt u? Dat zou Maria Nikolajafner kunnen zijn. Heb je die gezien? Ja. Ze ging met haar gezin die tuin in toen de Franse wolven eraan kwamen. Opzij daar. Achteruit. Oh, Varkens. Jullie hebben al genoeg van ons gestolen. Kun je ons niet met rust laten? Houd je mond of je zult ervan lusten. Oh. Opzij, we moeten naar die wagen. Wat doen ze toch? Wat ze doen? Ze pikken de spullen die we hebben kunnen redden. Let maar eens op. Ik weet dat ze die oude man daar straks een laarzen afpikken. En en de halsketting van dat mooie meisje. Als ze er nog niks ergens aan doen. Het arme kind. Hier, pak dit, dit kind aan en breng haar terug bij de moeder. Probeer ze niet tegen te houden, meneer. Ze nemen u te grazen, hoor. Ik, ik waarschuw u. Vooruit, vader. Trek uit. Mooie nieuwe Russische laarzen zijn goed voor je. Bovendien horen je overwinnaars niet te gaan. Vooruit, stop. Nee. <hijen> Heb je die meid gezien? Ja. Die draagt een fortuin om de nek. Mm -hmm. Is het niet schoonheid? Heb jij niet nodig waar je heen gaat? En bovendien ben je aardig niet zocht dat ding. Geef op. Oh, of, of wil je niet? Goed, dan neem ik het. Ah! Laat die vrouw rust. Wat duivel. Hou op of ik sabel je neer. Kom maar op, dan sla ik Wat ja. Hij is er, Jan. Ja. Zo. Een... Wat is er gebeurd? Hij viel me aan terwijl ik mijn plicht deed. Stelte. Volg je hem? Misschien heeft hij een wapen bij zich. Wat is er met Roos? Hij is alleen met zijn maat. Hij heeft een dolk, meneer. Zo. Ja, een dolk. Wie ben je? Antwoord op je er wel Dat zeg ik niet. Ik ben uw gevangene. Neem hem maar mee. Uitstekend. Bij je dag ergens staat de lokaal. Lopen. De Franse patrouille was er een van de velen die door de straten van Moskou trokken om een eind te maken aan de plundering. ...en voornamelijk om de oproerkaaiers te grijpen... ...die volgens de Franse legerleiding de oorzaak van de grote branden waren. Die morgen had de patrouille weer vijf Russische verdachten gearresteerd. Een kleine winkelier, twee studenten, een boer en een lijfeigene. Maar van alle verdachten werd Pierre als de ergste beschouwd. Toen zij allemaal naar een gevangenis op het Soebov-bolwerk waren gebracht... ...werd Pierre onder speciale bewaking gesteld... Moskou was dan wel bezet en ging in vlammen op... ...maar in Petersburg ging het kalme, luxe leventje gewoon verder. Dezelfde recepties en bals, hetzelfde Franse theater... ...dezelfde hofintriges als altijd. Anna Pavlova Scherer gaf op de 26e augustus... ...de dag voor de slag bij Borodino, een soirée. Monsieur Willibien, dat kunt u niet menen... Gravin bezoek of ziek? Hmm, ja, erg ziek zelf, naar ik hoor. De dokter zegt dat het Angina Pectoris is. Ah, angina Pectoris? Oh, dat is vreselijk. En stond ze niet op het punt weer te trouwen? Ja, maar gelukkig hebben de rivalen zich verzoend, dankzij die Angina Pectoris. Ach, ik hoorde u over de arme gravin praten. Ik heb juist gehoord dat ze een beetje beter is. Oh. Ja, oh, ja. Ik vind haar ik vind ja. de charmantste vrouw ter wereld. Ja, we horen in verschillende kampen thuis, maar ik heb veel waardering voor haar. Meneer, madame Ja, monsieur? Wat ik niet begrijp is waarom zij behandeld wordt door een of andere Italiaanse charlatan... ...in plaats van door een van onze beroemde Petersburgse dokters. Charlatan, zegt u? Ja, uw inlichtingen kunnen natuurlijk beter zijn dan de mijne, monsieur. Maar ik weet uit goede bron dat die charlatan een zeer geleerd en bekwaam man is. en lijfarts van de koningin van Spanje. En ik ben er trouwens van overtuigd dat haar majesteit zeker niet... Ah, wij zien u. En mijn beste Iboniet. Wat prettig jullie te zien. Dat is helemaal wederzijds, net. Dag, mevrouw Ferrer. Goedenavond, Monsieur Bilibien. Een goedenavond, Forst Hippoly. Ach, wat heerlijk dat het wat beter gaat met Hélène. He, ik was zo bang dat je niet in de stemming zou zijn om vanavond te komen... ...en de brief van de bisschop voor te lezen. Mijn lieve Anna, ik beschouw dat als haar ja, dat hoopte ik al. Ja, er zijn er hier heel wat die er geen geheim van maken... ...dat ze geregeld naar het Franse theater gaan. Nou, die, die moeten maar eens een lesje in vaderlandsliefde krijgen. Zeker. Ook zonder de laxheid van onze eigen mensen is er al genoeg twijfel bij onze bondgenoten. Je hebt Bilibins verhaal gehoord natuurlijk, over die vlaggen. Nee, nee, nee, nee, ik geloof er niet. Ach, vertel eens. Nee, nee, nee, hij moet het jezelf vertellen. Monsieur Bilibin. Uh, riep u mij, madame chère. Dat prachtige verhaal van u over die vaandels. Forst Koeraking heeft het nog niet gehoord. Oh ja, een opmerkelijk staaltje van diplomatie van de tsaar, ...waagt om in de analen opgetekend te worden. U moet dan weten dat bij de schermutseling bij Petrus op de Fransen een paar Oostenrijkse vaandels veroverd werden. Oh, ja. Op de Fransen? Ja, ja, ja. Ik dacht dat de Oostenrijkers aan onze kant vochten. Onze wankele steunpilaren, mevrouwtje. Nou ja, natuurlijk kunnen ze door de Fransen veroverd zijn en toen meegenomen. Oh, dat is onzin, onzin. Volkomen mijn mening, vorst Coragin. Maar men moet menslievend zijn en onze tsaar... ...is het toppunt van menslievenheid. Ja, ja, ja, ja. Dus toen hij hiervan hoorde... ...zond hij de volgende depèche... ...naar de kolonel van het desbetreffende Oostenrijkse regiment. De tsaar zendt u deze Oostenrijkse vaandels terug... ...die op de verkeerde weg waren terechtgekomen. <lacht> Charmant enig. De weg naar Wachsaal misschien. Uh. Jij met je bom Roos je bent altijd zo diep dat niemand je begrijpt. Maar het is tijd om de brief voor te lezen. Wazili, kom hier. -hmm. Ik kan iedereen je zien. Stilte allemaal. Stilte, alstublieft. Forst Kurakin gaat nu de brief voorlezen... die de patriarch van Moskou... samen met de icoon van de heilige Sergei... aan de Tsar heeft gestuurd. Heb je nog meer kaarsen nodig, Vasili? Kan je goed zien? Dank je. Ja, ja, ja. ja, ja, ja zo is oui. ja, ja, het uitstekend. ja. Hard, yeah, Hoogstgenadig soeverein en keizer. Moskou, onze aloude hoofdstad. Het Jeruzalem, <tie> onze dagen, ontvangt haar Christus. Zoals een moeder haar toegewijde zonen in haar armen sluit. En ondanks de dichter wordende nevelen, de schittering van uw regering voorziende. Zingt zij in vervoering. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Prachtige voerder, Prachtig. Al zij de brutale en onbeschaamde Goliath vanuit Frankrijk dood en verderf over het Russische Rijk. Het nederig geloof, de slinger van de Russische David, zal zijn bloeddorstig hoofd deze icoon van de heilige Sergei, de diener gods en al oude beschermheilige van ons land, wordt uw keizerlijke majesteit hierbij aangeboden. En ik zend vurige gebeden ten hemel, opdat de Almachtige de rechtvaardige mogen verheffen en de verlangens van uw majesteit. In vervulling mogen doen gaan. Oh. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat een kracht. Wat een stijl. Die gelijkenis. Eén brok welsprekendheid zonder meer. En ik voorspel dat we morgen, ja. de geboortedag van de tsaar, groot nieuws zullen horen. Oh, ja. Ik heb zo'n voorgevoel. Oh. <laughs> en madame Serres voorgevoel werd inderdaad vervuld. Nog wel tijdens de dienst in de paleiskerk ter ere van de verjaardag van de tsaar. Souverijn, onze genadige majesteit, Tsar Alexander... ...heeft vreugdevol nieuws voor ons allen. Zijne majesteit. Mijn volk. Dit bericht kreeg ik zojuist van generaal Kutuzov. Hij schrijft vanuit het slagveld van Borodino. Onze dappere en roemrijke strijdkrachten... ...zijn geen duimbreed geweken en de verliezen van de vijand zijn veel groter dan de onze. Onze opperbeveler verklaart dat hij in haast nog niet alles schrijft. Inlichtingen heeft dat de strijd nog op zijn hoogtepunt is en het niet verstandig lijkt te optimistisch te zijn. Maar het is duidelijk uit wat hij zegt dat door Gods genade en de dapperheid van onze troepen... De overwinning binnen ons bereik ligt. En dat de schrik ter wereld is overwonnen. Hm. Dus Wat heb ik je al... gezegd van Kutuzov? Ik heb altijd gezegd dat hij de enige was die Napoleon zou kunnen verslaan. Mijn kinderen, laat ons in dit gelukkige uur de Almachtige dankzij. Almachtige en genadige God, wij brengen u onze nederige en innige dank voor uw gezegende hulp in deze strijd van ons beminde vaderland. Maar de volgende dag kwam er geen nieuws van het leger en er heerste een gespannen sfeer. Bovendien, tegen de avond, alsof alles samenspande om Petersburg angstig en ongerust te maken, werd er een vreselijk bericht bekendgemaakt. Gravin Helene Bezoekova was plotseling gestorven aan de ziekte... ...waarover zo luchthartig was gesproken. Ja. Ik zei toch al dat ze een goede dokter had moeten nemen. De Charlotte. Beste vriend. Ik zou het natuurlijk nooit tegen iemand gezegd hebben... ...maar ze probeerde zich te ontdoen van... ...nou ja, je begrijpt het wel. En in plaats van zich aan de voorgeschreven dosis medicijn te houden... ...raakte ze in paniek en heeft ze teveel genomen... Te zeggen dat haar vader geen vervolging kan instellen tegen de Italiaanse dochter, omdat ze een paar compromitterende brieven aan hem heeft geschreven. Hoor. Dus is allemaal Pierre's schuld. Als hij van haar gescheiden was, toen ze hem vroeg, was dit nooit gebeurd. Mijn arme Elaine. Uh, een droevig verlies. Zoals een sierad.